Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist een onvoorwaardelijke celstraf... van vijf jaar en vijf jaar rijontzegging tegen Siem B. De verdachte van het dodelijke ongeluk... vorig jaar in Annapolona in Noord-Holland. Daarbij kwamen drie tieners om het leven. De twintigjarige verdachte zegt zich niet te herinneren van het ongeval... ook niet of hij de auto bestuurde. In zijn bloed werden alcohol en wiet aangetroffen. Volgens het OM had hij drie keer de toegestane hoeveelheid gedronken. Volgens een getuige reed B. vlak voor het ongeluk 120 km per uur op een weg waar 50 was toegestaan. De kosten voor het opruimen van drugsafval hoeven niet te worden betaald door de eigenaren van de grond als die er niets van afwisten. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak in het Brabantse Nune. Daar werd twee keer gevaarlijk drugsafval gevonden. De gemeente stuurde de rekening voor het opruimen... 25.000 euro naar de eigenaren. Maar volgens de Raad van State konden die niet weten... dat er drugsafval was gedumpt en zijn ze onschuldig. Minister van Engelshoven van Onderwijs... wil een onafhankelijke klachtencommissie voor mbo-studenten... waar ze terecht kunnen als ze vinden dat ze onterecht geschorst... of van school verwijderd zijn. Nu moeten ze daar vaak nog mee naar de rechter. Sommige mbo's hebben al een onafhankelijke klachtencommissie... en de minister wil weten of zo'n loket goed werkt... en of er een landelijke regeling moet komen. En de Rotterdamse politiechef Frank Pauw gaat naar Amsterdam. Hij volgt Pieter-Jaap Albersberg op... die sinds deze maand de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is geworden. Pauw begint op 1 mei in Amsterdam. Hij was bijna 9 jaar korpschef in Rotterdam... en toonde veel betrokkenheid bij zijn agenten. Onder pauw zijn de misdaadcijfers in de Maastad flink gedaald. Het aantal woninginbraken en straatroven is sinds 2012 meer dan gehalveerd. Het aantal overvallen nam met 37 af in Rotterdam. En dan het weer. Het is opnieuw lente, lenteachtig weer... met 15 graden aan de kust tot 20 in het binnenland. Vanaf morgen meer bewolking, ook kans op wat regen dan. Het wordt dan ook wat koeler, een graad of 11. Maar het is nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate Dit is Dennis Mooij van de ANWB In Noord-Holland vielen bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 West, tussen Landsmeer en de Koentunnel, 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie In Circus Zandvoort ben jij de artiest Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lege, lege.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 Three in one in Keus voor 3-1, Dolly. Ja, Ongelooflijk hoor. <laughs> Earth and Fire. Gewoon een uh, fantastische Nederlandse band uh, die toevallig een beetje negatief in het nieuws kwam. Nou ja, negatief niet, maar door het feit dat afgelopen weekend uh, de toetsenist Gerard Koert, Koerts, een van de uh, twee uh, broers die in deze band zaten, overleed. Uh, maar goed, het was een Nederlandse popgroep uit de jaren 70, nou ook wel daarna 19, uh, en ook in de jaren 80 uh, van de 20ste eeuw. De leden waren afkomstig uit Voorschoten, Voorburg en Dam. De groep had als voornaamste bandleden Jenny Kaagman, zang. De tweelingbroers Gerard, uh, keyboards en Chris Koorts, gitaar. De overige leden wisselden nogal in de loop uh, der tijd. Drummer op de eerste twee hits is uh, Kees Kalis. Uh, die daarna koos voor een baan in het onderwijs en werd vervangen door Ton van der Kleij. Basgitarist Hans Zieg werd in 1974 vervangen door Theo Hertz, die in 1978 weer werd opgevolgd door Bert Ruyter. En Bert Ruyter heeft onder andere ook nog in Focus gespeeld. Dus een kruisbestuiving zou ik haast willen zeggen. Nou, Earth and Fire dus, een geweldige, uh, geweldige band. En ik vergeet nu helemaal de, de filler aan te zetten. Ik zeg gewoon... Uh, ik denk, wat is het? Stil. Maar uh, dat komt omdat ik die filler niet aanzet. Kom nou? Ja, zo. Dat hoort erna na 3 in 1. Dat, dat hoort gewoon zo. Nou, een fantastische band dus. Ik heb ze ooit een keertje live meegemaakt. Omdat ik met mijn bandje toen de tijd... in hun voorprogramma stond. In Haarlem. In het in toen nog hetende concertgebouw. Geweldige, geweldige band dus toen al. Uh, Earth and Fire... Dus, en u hoorde drie prachtige nummers van ze. Eén um, uit de jaren tachtig. Dat was het prachtige Weekend. Hun laatste grote hit ook trouwens. Daarvoor, of daarna hoorde u het prachtige Memories. En daarna het monumentale. En Dolly had de lange versie uitgekozen. Met die ellenlange jongen, solo ervoor. Um, Storm and Thunder. Nog steeds mijn favoriete nummer van deze band. Geweldig, Dolly. We gaan nu naar jouw artiest in het licht, want dat moeten we allemaal doen. Oké. Okay. Ja, het hele, het hele schema ligt overal. Ja, op, dat is ja, is een beetje ja, wennen ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Ik, ga, ik ga even... Ik loop heel even naar de keuken, want ik moet ze even ophalen. Wie? Ja, die artiesten in het licht die zitten oh. te wachten in de oh, keuken. Oh, ja, ja. Die ja, zit ja, te ja. wachten. He, ja. Hoeveel artiesten in het licht wil je hebben? Maak mij dat nou uit. Doe maar gewoon lekker. Ga maar gewoon wat leuks doen. Zullen we ze alle drie doen achter elkaar? Oh, ja, Ja, achter elkaar. De drie uh, artiesten in het licht van vandaag. Ja. Komen ze? Ja, artiest in het licht. Kijk galine kan maar ja, zat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 Ja, dat hebben we uh, niet, hè? Uh, maar, ja, uh, rustig, uh, rustig. We de hele dag de tijd. Nee, we hebben maar oh, tot nee, twee uur. weg. is in het licht. We hebben maar tot twee uur, hoor. Ik bedoel, ik weet niet wie het weet. Wie is dit? Henk Westbroek. Ah. Is dat een lang nummer of niet? Ja, ja zeven minuten. Zo. <laughs>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 Strak en licht door ze maan. Het stilte voor de storm. Ja, dat zou kunnen. Hé, hey, het is de morgen Is hij er vandaag? Eh, uh, ja. Jazeker, want um, even kijken wanneer werd hij geboren. In 1952, in Zo. Zuilen, op 27 februari... Nou ja, we weten allemaal. Hij is zanger, liedjeschrijver, muziekproducent... radio- en televisiepresentator. En ook nog politicus. En hij is ook vicevoorzitter van het bestuur van Buma Stemraad trouwens. Ja. Een jaren vandaag. En daarvoor had je iemand Reetboff. Ja, een Duitse zanger. Wel bekend. Zijn eigenlijke naam is Hans Roof Riepert. En het is voor hem zijn sterfdatum op 27 februari 2008 is hij overleden. Ah, wat een gemis. Wat een gemis. 76 jaar is hij geworden. Ja. maar ja. ja. nou, had lucht genoeg. Dat dan wie wel. Goed, we gaan het nieuws even doen. Want eh, anders dan lopen we uit... Het nieuws bij ZfM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, bij een schietpartij in Badhoevedorp is dinsdagmiddag een man gewond geraakt aan zijn been. Er was veel politie aanwezig en het gebied rondom de Windestraat in Badhoevedorp was helemaal afgezet. Het, werd, het voorgeval werd opgemerkt door een buurvrouw die knallen hoorde en ze zag dat er na het schot jongens wegrenden. De, de politie is nog steeds op zoek naar meer getuigen van het voorval. Dus mocht u iets weten of gezien hebben... neemt u dan contact op met de politie via nummer 09008844. Maandagavond heeft de politie met inzet van meerdere eenheden... een man aangehouden die op de Boerhavenlaan in Haarlem, Haarlem in Schalkwijk... met een mes stond te schreeuwen op straat. Toen de politie hem probeerde te benaderen ging de man er vandoor... en passeerde daarbij enkele toevallige passanten. Vervolgens ging de man op de grond liggen. En nadat de politie eerst door het lossen van meerdere waarschuwingsschoten... hoopte tot de man door te dringen... is deze uiteindelijk aangehouden met inzet van eerst een onderhandelaar... en later ook een speciaal arrestatieteam. De man is naar het politiebureau overgebracht...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 Bezoekers die met de auto komen, wordt geadviseerd... om aan de overzijde van de Westelijke Randweg te parkeren... op het terrein van het Kennemer Sportcenter. Dan heb ik nog één berichtje wat weliswaar niet echt nieuws is... en eigenlijk meer in het cultuurblokje hoort. En toch wil ik hem even melden. Hij is te leuk om niet te vertellen. Want uh, de Kids Story en Comedy Club is uh, vandaag weer paraat. Volgens mij, eens even kijken... Ja, zeker. Kijk, wil jij ook jouw verhaal met humor leren vertellen? Kom dan naar de Kids' Story en Comedy Club in Theater Elswoud. En ben jij nou stiekem de leukste thuis en gek op verhalen verzinnen en vertellen? Ga dan naar die Kids' Story en Comedy Club van Wijnand Stomp. Hij is een van de beste verhalenvertellers en kids Comedian. Hij leert je graag de kneepjes van het vak. En je leert dan hoe je zorgt dat iedereen naar je kijkt luistert en hoe je mensen laat lachen. Verder dat jij straks volle zalen gaat trekken. Ik heb het dus over een workshop... en die kan van kinderen een podiumdier maken. Deze workshop uh, die loopt al vanaf 23 januari. En hij is al geweest op de 6e en de 13e februari. Maar vandaag is hij ook weer. Van kwart over vier tot kwart voor vijf in het uh, theatertje Elswoud... Uh, en dan nog 6, 13, 20 en 27 maart. Je kan per keer komen, dan kost het 9,50. En je kan ook de hele cursus betalen, dat is 65 euro. Oké, okay, tot zover het nieuws dan. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 zie Oh, jij bent wel een uh, lange halen gauw thuis, hè, vandaag? Maar ja. ja, het is toch ook wel... Vind jij, vind jij niet een prachtig nummer? Ik ben er gek van. Herm is een van mijn favoriete bandjes. Ja, ja, het, ja vooral top. als je dan op YouTube of uh, op de video ook dat concert ziet... wat ze ja. gegeven hebben, 2006, ja. in, de, in Denemarken. Waarin ze dit dus echt op deze manier spelen. Met een symfonieorkest ja. en een groot koor erbij. Normaal. Ja, ja, ah, als je, als je ja. dat uh, kunt vinden, moet je eens op YouTube kijken. Herm 2006 in Den Denemarken. Ja. Daar staan ook versies op van Wider House, of Pale... en, en, en uh, Salty Dog, die zijn zo verschrikkelijk mooi... Uh, en dat, die, daar vallen de originele versies gewoon bij in het niet. Zo mooi als die zijn. Dat is toch wat, hè? Ja, ja. dat is echt geweldig. Ja. Maar goed, uh, om niet te veel van één artiest te draaien... Want... Uh, de, hè? <laughs> we hebben hey. nog een artiest hey. ja, niet ja, is, ja, die er straks is, Nee, doe nu maar. Oh, we gaan we die ja, nu meteen doen? doen? Doe maar gelijk erachter uh, ja. ja, ja, ja, ja. Oké, okay, nou, daar komt hij. Ja, oké. Okay. Artiest in het licht.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 Mama just hung her head and said, "Son, Papa was a roll."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 Een van de legendarische soulgroepen uit, uh, uit de Motownstal. Overigens, uh, die Motownstal bestaat ook 60 jaar dit jaar. 60 jaar geleden dat uh, Barry Gordy begon met dat label. Maar wie was er nou jarig van die band? Want ze waren met dat was, vijf, uh, Ja, dat was uh, Richard Allen Street. Ja? Nou, maar die was niet jarig. Dat is vandaag zijn sterfdag. Oh. Hij is in 2013 in Las Vegas overleden. Oké. Okay. Hij was een Amerikaanse soulzanger die uh, destijds... Uh, het meest bekende lid was uh, van The Temptations. Ja. En hij was de vervanger van toen ooit Paul Williams. Ja, oké. Okay. Ja. En, en weet je ook wie hij was, I niet? Mean. Die hoge stem of die hele hoge stem. nee, dat weet ik eigenlijk weet ik niet. niet. Nee, okay. nee, dat weet ik, nou ik ja, eigenlijk geef ik niet. Ik niet. In ieder geval, dit was Papa, was een Rolling Stone nummer dat heel erg lang duurt en uh, een van de grote hits van, uh, van dit gezelschapje. Nou, we hebben nog even heel even kort, dus uh, nog even een plaatje en dan zijn we bijna aan het einde van dit programma. Take away my solitude Fire me up with your resistance mm, Put me in the mood Storm the walls around this prison Leave the inmates, free the guards Deal me up another future from some brand new deck of cards the chip off on of my shoulder smooth out all the lines take me out among the rustling pines till it shines oh, till it shines like an echo down a canyon never coming back Lately I just judge the distance Not the words I hear I've been too long on these islands I've been far too long alone I've been too long without summer In this winter home Still if we can make the effort If we take Maybe we can leave this much behind Till it shines as Zidane! vandaag, hoor. bijzonder Hij schijnt volop. Het erg zijn best. Het is lekker warm buiten. Nou, het was Bob Singer, trouwens. Nou, ik heb nog één plaatje, Dolly. Je ziet het er alweer op. Hebben we het alweer gehad? Ja. en het heet More Than I Can See en dat is het laatste voor vandaag dan gaan we naar huis, de zon in Het enige is dat klokken zijn onverbiddelijk. Ook nu weer. Ja, ja. Tik maar door, hè. Ja, ze gaan maar door, die klokken. Uh, je kunt niet eens met een plaat afdraaien. Want dan is de uh, ja, hier dus eruit. Beetje beetje mijn schuld, hè. Ja, jij bent die lange plaat. Oh, ja. nah, dat vind ik niet erg, hoor. Oh. Oh. Nee, natuurlijk niet. Hoe langer de plaat is, de minder we hoeven doen. Maar dat halen we niet voor, toch? Nee, niet. Nou, wat mij betreft is het, is het dit weer uh, van deze week. En uh, ik hoop dat u er uh, thuis een beetje van genoten heeft. Van wat Dolly en uh, Maya en ik zelf voor u gedaan hebben. En morgen is Dolly er samen met onze Roy. Wordt het weer een uurtje leuk. Of twee uur leuk zo. Ja, wat wat er allemaal weer komt. He? We gaan het wel zien wat er allemaal weer ja. komt. En wat er gaat gebeuren. Ja, misschien, misschien liggen we wel met de griep alle twee oh, Nee, morgen. dat gebeurt niet. Nou, weet je niet. Het heerst erg hoor. En uh, nou ja, mocht u het weekend niks te doen hebben... kom gezellig zaterdag of zondag naar de ruïne van Bredo. Dus heel erg leuk daar. Ja. Dus uh, ik zou zeggen... Doei! De mazzel tot morgen!